De mol en de waterrat. De mol had de hele ochtend heel hard gewerkt. Hij was bezig met de grote schoonmaak van zijn huisje onder de grond. Hij had geveegd en stof afgenomen. En daarna had hij met een emmer wit kalk en een grote kwast de muren geverfd. Zijn zwarte pels zat onder de verfspatten. Opeens gooide hij de kwast op de grond en riep... Ik houd er op, ik heb er genoeg van. De mol liep naar de gang. Hij begon met zijn kleine poten in de aarde boven zijn hoofd te graven... om een nieuwe gang naar boven te maken. Terwijl hij groef, mompelde hij... Naar boven ga ik. Eindelijk zag hij het zonlicht. Zijn nieuwe gang kwam uit in een wijf vol bloemen. De mol klom van de molshoop en begon te wandelen. Hij kwam bij de oever van een rivier... De mol had nog nooit eerder een rivier gezien. Vol verbazing keek hij naar de golfjes en naar het zonlicht op het water. De mol ging in het gras zitten en keek naar de overkant van de rivier. Daar zag hij net boven het water een donker hol in de oever. Opeens zag hij twee lichtjes in het donker hol. De lichtjes verdwenen en kwamen weer tevoorschijn. De mol keek nog eens goed en toen zag hij een klein bruin spits gezicht met lange snorharen en glimmende bruine ogen. Het was de waterrat. Hallo mol, zei de waterrat. Hallo waterrat, zei de mol. De waterrat zei niets meer, maar hij maakte een touw los van een paaltje dat in het water stond. Hij trok aan het touw en daar gleed een bootje uit het riet. Het bootje was wit en blauw geverfd en het was net groot genoeg voor twee kleine dieren. De waterrat stapte in het bootje en roeide naar de overkant van de rivier. Steun maar op me, zei hij tegen de mol, en nu voorzichtig instappen. Even later zat de mol tot zijn verbazing en zijn plezier in een echte boot. Dit is heel leuk, zei hij tegen de waterrat die weer begon te roeien. Weet je, ik heb nog nooit eerder in een boot gevaren. Wat vertel je me nou, riep de waterrat. Dat kan ik niet geloven. Wat heb je wel gedaan? Oh, niets bijzonders, zei de mol. Is varen altijd zo leuk? Leuk, zei de waterrat. Het is veel meer dan leuk. Varen in een bootje is het geweldigste wat er bestaat. Rad, kijk uit, riep de mol. Maar het was al te laat. Het bootje schoot met volle vaart tegen de oever van de rivier. De mol en de waterrat vielen achterover en lagen op de bodem van het bootje met hun poten omhoog. De waterrat lachte en krabbelde overeind. Zie je hoe leuk het is, zei hij. Luister, als je vandaag iets anders te doen hebt, kunnen we wel een boottochtje gaan maken. De mol wiebelde met zijn tenen van plezier. Tjonge, wat wordt dit een leuke dag zei hij. Laten we meteen maar aan de toch beginnen. Wacht even, zei de waterrat. Hij verdween in zijn hol en even later kwam hij terug met een grote rieten mand. Wat zit daarin? vroeg de mol. Broodjes met koude kip, broodjes met ham, broodjes met rosbief... augurken, slaatjes, gemberbier, limonade, een taart. Maar dat is veel te veel, dat kunnen we nooit allemaal op, riep de mol. Denk je dat echt? vroeg de waterrat. Nou, de andere dieren zeggen altijd dat ik een gierig beest ben. Ze begonnen aan de boottocht. De waterrat roeide en de mol lag lui achterover... en liet één poot in het water hangen. Hoe heet dat bos? vroeg de mol... en wees met zijn andere poot naar de oever van de rivier. E, dat is het wilde woud, zei de waterrat. Daar gaan wij waterbewoners niet graag naartoe. Waarom niet? vroeg de mol. Zijn die dieren daar niet aardig? Ach, ze zijn niet allemaal onaardig, zei de waterrat. De eekhoorntjes zijn wel leuk en een paar konijnen. En natuurlijk is de oude Das heel aardig. Hij wil nergens anders leven en niemand durft hem lastig te vallen. Hoe dat zo? vroeg de mol. Wie zou hem lastig moeten vallen? De andere dieren, zei de waterrat. De wezels, de hermelijnen en de vossen. Ze zijn niet echt onaardig, maar je kunt ze niet vertrouwen. Laten we hier maar stoppen, want ik heb honger. De waterrat roeide naar de oever van de rivier, hielp de mol op de oever te klimmen en tilde de mand op. Ze aten en dronken en daarna gingen ze lekker lui achterover liggen. Opeens hoorde ze achter zich een zacht geritsel. Ze draaiden zich om en zagen een dier met een gestreept hoofd en brede schouders. Het dier keek van achter een hoge struik nieuwsgierig naar de mol en de waterrat. Kom maar hier, das, riep de waterrat. De das deed een paar stappen naar voren en gromde toen: Nee, je bent niet alleen. Hij draaide zich weer om en verdween.